Het is dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. To tune in every Thursday night. I listen to the radio. We know that it's all right. Because we just want to hear the songs. That will never get to be On any other radio station And that's why they're alright with me And that's why I'm waiting Waiting out on ZFM Why I'm waiting Waiting out on ZFM Great music between 8 and 10 Harder to climb The devil was breathing in my neck And I sold my soul just to get her back But she left me with an itchy feeling No matter how I stretch it Won't disappear Now come on Now come on Volgens mij staan er vooraan een paar jonge mannen hun stembanden te. te, te nou ja, te, kloten! Heren, ga zo door, zou ik zeggen. Hou dat vol. Kijken voor dat eind van de avond uh, nog steeds geluid uit uw strutjes kunnen krijgen. Lieve mensen, voor de rest geldt dit. We zijn over de helft. En we gaan even lekker rokken. Jawel. Deze nu volgende driemansformatie uit Noordwijk... staat volgens hun biografie met 120% energie op het podium. Van hard rock en stonerrock tot funk... ze spelen, spelen alles met volle overtuiging. Vorig jaar stonden ze al in de finale van Live en Lazarus in Leiden... en ze waren winnaars van de Great Band Robbery in Noordwijk... en van de grote prijs van de Bollenstreek in de Bollenstreek, Of moet ik zeggen, op de Bollenstreek, Nou ja, ergens daar dus... Ja, nee, ik ben er nog niet, man. Hou je bek even. Uh, volgend jaar, nee, nee. In het voorjaar komt hun EP uit. En hun biografie eindigt met... Dit is een band om zeker in de gaten te houden. Dat gaan we in ieder geval de komende 20 minuten doen. Geef een enorme applaus voor... The Legs! She knows no fear Mom's start a balance And a thousand hurt a raider She smells confident Storm rails, baby Then I was young, but we had until the dawn Love is gonna Strike till nine I can see it In her eyes She's all of me A pleasure for And I'm without a tool She knows what to do And I'll sing to every flat glass through the air It seems too much But it's never enough She's gonna know how to create Fire is always me I'm gonna destruct till nine I can see it in her eyes She's all over me A pleasure to be with you Weer zo'n bizarre dag, de vierde voorronde. Maar goed, dat heeft ook weer een bepaalde reden. Dat ga ik nu allemaal niet zeggen. Maar de legs zitten tegenover mij. Zij doen dus mee in de vierde voorronde. Nou jongens, vandaag voordat we echt gaan beginnen... eventjes een rondleiding gehad in het patronaat. Wat, wat vond je ervan Kevin? Ja, ja, tot nu toe, vooral de oogtrenging, was indrukwekkend. Ja. Uh, heb je ook gezien waar jullie komen te... Te zitten straks, tijdens de voordat je op mag treden. Ja, dat liet ze ons net zien in de rondleiding. En daar eindigt het ook. Goed, ga ik even naar je buurman, Frank. Uh, uh, wat, wat zijn de legs eigenlijk uh, precies? We zijn een rockband. En, uh, ja, we geven een goede show die je eigenlijk niet wil missen. Een goede show die je niet wil missen. Heb je ook, uh, hebben jullie ook al wat, uh, wat gemaakt? Uh, we hebben al twee wedstrijden gewonnen, maar. Uh... De, de Great Band Rowery in Noordwijk en de Grote Prijs van de Bollestreek. En. Uh... Ja, dat, dat, dat is het zo'n beetje ja, eigenlijk. Ja. De belangrijkste lapen, feitig. Juri, wat, uh, wat doe jij precies binnen de band? Ik uh, ben drummer. Dat is toch wel een heel bepalende factor uh, binnen, ja. <laughs> binnen een band. Ja, zeker binnen een rockband is dat wel een bepalende factor. Ja. Ja. Zeker. Uh, nou, heeft uh, Frank al het uh, nodige gezegd over de wedstrijden? Hoe, uh, hoe ben je die doorgekomen? Ja, ja, eigenlijk best goed. Het ging allemaal uh, weinig zenuwen. Een goede show gegeven en uh, alles gewonnen, dus uh, weinig problemen uh, gezien. Gaat het, ook, gaat het ook een beetje om de show? Uh, ten eerste om de muziek en de show is er awesome bij. Maar, het, uh, maar jullie uh, willen toch wel een leuke performance uh, neerzetten? Reken maar van yes. Uh, zalen, de, hè, want Frank had het al over uh, de bollenstreek, uh, de grote prijs van de bollenstreek en The uh, Great. Band Robbery, had hij het over. Uh, wat, wat, wat, ja, waar moet ik aan denken? Zijn dat Saaltjes? De of, of? Uh, nou, Great Band Robbery was in Flying Pig. Dus dat was een kleine bar. dat was één groot feest. En we hebben ook bijvoorbeeld een keertje ons grootste podium als tot nu toe P60 denk ik wel. Zoals vele bankjes van ons kaliber. Ja, uh, hebben jullie ook in hun voorprogramma toevallig ergens al gestaan? Uh, Komatsu, maar voor de rest... Uh... Oh ja, ja, drie Amerikanen die, uh, die uh, in uh, Faster Pussycat spelen. Yeah. Die uh, kwamen samen met uh, een meisje een tour hier doen. En wij waren het voorprogramma toen. Dat was ook wel achter. Yeah. Ja, dat was uh, vet. Uh, en, en kijk je dan tegen dat soort gasten op? Ja, wel een beetje. Ja. Ja, ja, ja, ja, het is gewoon lachen. Het was in ieder geval gezellig. <laughs> We hebben goed met ze gelachen, dus dat verdwijnt ook steeds hoe beter je ze leert kennen. Ga je steeds minder tegen ze opkijken en begin je er steeds beter mee te praten. Ja. Maar het gaat natuurlijk om jullie eigen stijl natuurlijk. Zeker weten, ja, en dat staat voorop. Uh, kijk ik nog eventjes naar jou ook even, want waar kunnen jullie band vinden op het wereldwijde web? Heel makkelijk gewoon DeLex.nl en dat verwijst naar alles toe. Dankjewel. Graag gedaan, was leuk. Wij verder, want we zijn uh, nog lang niet aan het einde toe, lieve vriendjes en vriendinnetjes. Muziekminnaars van het eerste uur dat u er bent. Um, en ja, ik blijf het maar zeggen, weer iets heel anders dan het voorgaande. Op haar veertiende verjaardag kreeg zangeres Laurie een gitaar cadeau. En haar leven veranderde voorgoed. Goed. Um, lekker veel liedjes schrijven en thuis in haar slaapkamertje. Lekker opnemen in de intimiteit van haar slaapkamer, moet ik zeggen. Lekker veel opnemen. En door de jaren heen werd alles steeds meer geperfectioneerd en geprofessionaliseerd. En uiteindelijk was deze band vorig jaar compleet. Nou ja, ik ga een beetje kort door de bocht als ik het hele verhaal moet vertellen. Dan, uh, maar mensen begrijpen wel ongeveer hoe dat gegaan is. Weet je. Um, de drijfveer van deze band is... Met de muzikanten onderling en, niet heel onbelangrijk, met u samen de passie van hun muziek te delen. En het mag best wel ergens over gaan. Um, vorig jaar kwam de EP Epiphany uit en er is een album in aantocht. Is hij er al? Of? Hij, hij, moet, hij komt er. Vertel dat straks zelf maar even lekker aan het publiek. We gaan genieten van mooie liedjes, lieve vriendjes en vriendinnetjes. Graag uw aandacht en applaus voor Laurie Fish. Bij uh, de, de band die tegenover me zit, zit er één bij die ik al eens eerder heb uh, mogen begroeten in uh, een hele kleine studio aan het Gasthuisplein. Dat is Louis. Ja. ja, want uh, je zit nu bij uh, Laurie Fish. Ja, en uh, nog steeds bij Riders Reign, waar je mij uh, van kent. Ja, ja, ja, ja, ja. ja zeker. Uh, hoe, is dit, hoe anders is dit uh, vergeleken met Riders Reign? Nou, Riders Rain is toch um, wat meer uh, luchtige popmuziek, qua eh, rock'n'roll een beetje. Tegenwoordig noemen we onszelf funky pop and roll. Ja. En deze band is toch wat meer, ja, het gaat meer richting de singer songwriting, rockhoek uh, toch wel uit. Het is toch net wat diepgaande uh, qua uh, teksten en uh, dergelijke. Ja. Ja, dan ga ik naar je puur vragen, want volgens mij is dat de motor van uh, de band, dat is uh, Laurie. Laurie, hè? Ja, zo zeg ik het goed. En dan moet ik het, uh, Laurie Fish is de bandnaam. En Laurie is uh, degene die, uh, die erachter zit. Ja, klopt. Ja. Daar is het allemaal mee begonnen. Uh, uh, liedjes schrijven. Uh, trek je je dan terug? Uh, waar gaat het uh, precies over? Heb je dan uh, een beeld van de maatschappij? En dan ga je achter. Zo'n voorstelling maken me dan met, uh, met een klapblokje en een uh, pen en een papier. Nou, het gaat in de praktijk veel anders. Ik ja. word wakker, ik stap onder de douche en dan denk ik... Oh, ik heb een melodietje in mijn hoofd. Ja. Nou, zo begint het. Singer-songwriters, ja. ja, maar dat, uh, dan, dan volg je dat. dat denk ik ook uh, heel erg sterk. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar dat komt ook omdat het is ooit begonnen met alleen een gitaar en ik. En dan stop je het al snel in de singer songwriterhoek ja. Maar ik heb nu een hele band om me heen. Dus om het nog echt singer-songwriter te noemen... Ik vind het ja, heel lastig in een hokje plaatsen, als dat moet. Ja. Uh, hoe, zijn, hoe ben je aan, die, aan al die gasten gekomen? Uh, onze bassist heb ik vijf jaar mee samengewerkt in een winkel ja. en uh, nou ja, langzaam muziek met elkaar delen en uiteindelijk samen muziek gaan maken. Louise heb ik een keer leren kennen bij een optreden ja. waar ik moest fotograferen voor mijn opleiding. Ja. Ik heb fotografie gestudeerd. Ja. Um, Rens ken ik via een goede vriend van mij, Rens heeft ooit uh, gitaarles bij hem gehad. En uh, ik zei, goh, ik heb een gitarist nodig. Hij zei, nou, ik heb er wel eentje. En uh, van diezelfde vriend komt ook de drummer af. Dat is Jim. Ja, dat, dat ben ik. Ja. ja. Uh, hoe is dat? Uh... Moet ik even wel uh, met de microfoon er even bij pakken. Maar ik zit er met mijn oortje te, te, te stoeien. Uh, uh, drummer uh, zijn. Uh, uh, uh, ja, hoe... hoe... De, de, de, de manier waarop jij uh, met het drummen in aanraking gekomen bent. Heb je, heb je helden ik heb veel te veel helder. Dus zit niet echt in hetzelfde genre als, als Laurie. Nee, maar uh, is dat instrument heeft hij altijd uh, aangetrokken? Ik ben er echt mee opgegroeid sinds kleins af aan. Mijn vader had een oud drumstelletje staan en ik kon eerder drummen dan ik kon lopen. Zo, dat had, dat had ik graag wel eens een keer willen zien hoe het gegaan is. Mijn buren zijn er minder blij mee, maar ja. Uh, maar er gaat geen dag voorbij dat jij geen drumstick of, of een dingetje aangeraakt hebt? Nee, echt de hele dag door mijn mensen. Mijn collega's worden helemaal gek van me de hele dag. Oké, okay, uh, Rens, de, de, de, de andere de man van de, de gitaar, geloof ik? Gitaar, ja, klopt. Uh, Laurie Fish, is, uh, ja, is dat je eerste band? Uh, tweede bandje. Een uh, andere bandje die, uh, had, ik al wat, had ik al wat eerder. Ja. Ja. ja, dat is heel wat anders dan dit. Uh, ik zit mijn voorstelling uh, te maken. Dan uh, schrijft, uh, Laudie, die schrijft dan uh, de dingen op. En uh, hoe gaat het dan uh, verder? Nou, dan, dan uh, zegt ze eigenlijk nou, deze akkoorden En dan weet ze zelf niet zo goed wat ze nou heeft gedaan. En dan moeten wij dat allemaal gaan uitvogelen. Geert Wilders had gisteren een uh, Nexit uh, gepresenteerd, maar als het zo doorgaat, dan... Uh... Ja. <lacht> maar ja, ja. En, uh, ja dat is, dus dan, uh, en omdat Louis doet uh, ook een lage partij, dus probeer ik wat hoge boventonen erbij te pakken. Ja, dan... Andersom toch ook. Andersom ook inderdaad, ja. of we wisselen dat af. Ja. Ja. Gewoon echt een beetje als een, uh, ja, Als boventonen. Hem wel, ja. Als ik het zo hoor, dan, dan, dan zijn er toch ook hele leuke gesprekken... Bij een, bij een avondje als jullie aan het repeteren zijn of wat dan ook. Oh, yeah. echt wij hebben echt alleen maar lol. Ja. Ja. Is dat ook de basis ook van, van, van jullie met elkaar, met z'n vijf, bezig zijn? Nou ja, kijk, op het moment dat je voor het eerst met elkaar gaat spelen... dan moet je elkaar natuurlijk leren aanvoelen. Niet alleen sociaal, maar ook muzikaal. Dat is natuurlijk absoluut belangrijk. Hmm. Maar dat, ja, dat, dat gebeurt gewoon, dat, dat groeit... En dan uiteindelijk heb je gewoon een supergezellige band en respect voor elkaar. En maak je gewoon hele fijne muziek samen. Ja, want, uh, hoeveel, hoe vaak uh, zijn jullie bij elkaar in de, in de week? Ja, normaal gesproken één keer in de week. Ja. Dat is voldoende. Oh, uh, oké. Okay. Uh, hebben jullie nog iets van wapenfeiten eigenlijk uh, gedaan, uh, jongens? Wapenfeiten? Ja, uh, wat hebben jullie, al, uh, hebben jullie al iets gemaakt? Ja, we hebben uh, 5 september uh, jongstleden uh, onze eerste demo uh, uh, gepresenteerd in Café De Storing. Mm. En uh, ja, eigenlijk ja, sindsdien uh, zijn we weer even een tijdje terug de in gegaan om te schrijven. En eigenlijk nu beginnen we een beetje op te treden. Uh, verschillende de dingen hier. Dit wordt het derde optreden? Vier Ik denk vier. het derde, vier. Ja. Ja. Het drie een, optreden drieënhalf. Ja. Drieënhalf! Ja. Dat is maar twintig minuutjes en we hebben een set inmiddels van uh, nou, drie kwartier een uurtje, zoiets. Dus, uh, ja. Ja. We hebben natuurlijk een hele mooie videoclip. Ja, oh, yeah. nou ja, bedankt voor het aanvullen. <laughs> Videoclip. Uh, uh, hoe, uh, heb je er niet meegedaan? Ik heb er meegedaan, ja. ja we, al, we hebben allemaal meegedaan. Ja, ja. ja. nee, het is gewoon vier minuten alleen maar ik. Nee, ja. Oké, okay, nou ja. Ik zit ook. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat er een verhaal uh, aan vastzit. Dat, dat, uh, dat weet ik toch niet? Ik, ik bedoel. Uh... Uh, nou, je staakt je vinger op. Ja, meer het... En dan hoor ik jou het woord te geven. <lacht> dat is waar. <lacht> meer omdat ik wilde zeggen, in de videoclip zit zij en ik met een epische melodica solo. Dus ja, wat dat betreft, ah. kijk. Ah. Dat is een klein wapenfeitje. <lacht> <lacht> hey, als jullie als, als je, als je jullie nog willen vinden, waar kunnen ze, uh, waar kunnen ze jullie vinden? Uh, www.laurifish.com En natuurlijk op Facebook, Laurie Fish Music we, zijn we ook staan op Spotify uh, ook. Ja, en iTunes. En, uh, ja. Waar je maar zoekt, zijn we te vinden. Behalve dan in de cd-winkels. Oké, okay, dank jullie wel. Maar dat... ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Goedenavond. Wij zijn Lori Fish En uh, zoals net al werd verteld, vorig jaar zijn we samengekomen. We bestaan dus nog geen jaar. En het is voor ons echt fantastisch om hier vanavond te mogen spelen. Dus dank jullie wel. Dank jullie voor jullie aandacht. dark she chose to give up on it all and take the blows I have to watch her as her torment grows of the Cyanide. All she can do is lie still and abide Her eyes are weary and her pupils white When the light hits the earth her pain subsides Yeah! Hold Till the break of Yeah! We hebben vijf verschillende muzikale groeperingen hier gehad. En we gooien er nog een zesde, totaal andere even overheen voor jullie. Dit collectief is al sinds 2011 bezig en in 2012 kwam hun de beat -ep, ep uit op het befaamde Rubber Duck Label. Met onder andere optredens in Paradiso P60, Undercurrent, EDI en het paard van Trooje mag wel gezegd worden dat dit collectief goed aan de weg timmert. Ook op het productiegebied zitten ze niet stil, want binnenkort komt namelijk alweer hun tweede EP uit. Deze jongens en meisjes staan erom bekend om met hun mengelmoes van Drum and ik het DMB, Dubstep en vele verwanten staan je dan elke zaal waar ze spelen met de grond gelijk te maken. Dus bereid jezelf voor op een performance waar je U tegen zegt. Er staat hier met een hoofdletter, uh, dat gaat altijd over de lieve heer toch? Oké. Okay. Geef een applaus voor TM Sugar! We gaan namelijk nu een nummer van ons doen wat normaal gesproken eigenlijk elektronisch hoort, maar we hebben er voor deze keer speciaal voor jullie een akoestische versie van gemaakt. Dus voor jullie nu Horizons van Tea and Sugar. Tea en suiker, maar hier wordt het hebben we een hele andere manier gespeeld. Tea en Sugar. Uh, Philippe, Stella en Robin. Robin. Oh. <laughs> maar uh, dit is eventjes uh, gewoon vooraf, uh, zoals uh, ik uh, dat uh, bij de derde voorronde ook bij een aantal heb gedaan. Uh, dit uh, is uh, toch wel uh, heel erg uh, leuk om in zo'n poptimpel te zijn, toch, Filip? Ja, zeker. Dat is, uh, hartstikke lachen. Padrenaat het Haarne had altijd wel op het lijstje gestaan van uh, plekken waar we een keer moeten spelen. Ja. Uh, en dan krijg je zo'n rondleiding en dan, uh, dan zit je volgens mij met O.A. We zijn er al wat geweest backstage, maar uh, dus de rondleiding hoeft niet per se. Maar verder is het uh, hartstikke leuk. Ja, ja. Even de band uh, op zich. Ik zag jou net met een viool. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wat is er nou zo speciaal aan een viool? Aan een viool is dat je, ja, je moet weten waar de, waar de tonen zitten. Je hebt geen hulpmiddeltjes of zo. Dus als ik mijn vinger verkeerd neerzet, dan uh, houdt het op. Dus uh, dat is denk ik wel de moeilijkheid aan het spelen van een viool. En de, de en de sound van de viool is natuurlijk een beetje dat. Hoe dat, noem je dat? Melodramatisch-achtig. Ja, ja. Zeg maar, ja, melodramatisch zou ik willen beschrijven. Maar dat, dat voeg wel veel toe aan. Het heel de... de episch, vooral ja. gestreken instrumenten. Omdat het een beetje, je doet je een beetje denken aan orchestrale muziek. En dat, ja, dat uh, geeft wel een extra diepte of zo aan uh, elektronische muziek, ja. vind ik. Ja. Om er zoiets in te doen. ja. Uh, gevoel, uh, zegt Filip. Uh, maar maar uh, uh, zijn jullie er ook met z'n drieën? Ja, nee, ja, we zijn eigenlijk oorspronkelijk, zijn wij twee, T en Suga. Ja, Robin en Philippe, want niemand ziet hoe ik wijs. Ja. Maar, ja. <laughs> um, en we zijn eigenlijk begonnen met uh, elektronische muziek draaien en maken. En dus vooral uiteindelijk drum and bass. en bass. Als DJ's. Ja, als DJ's. Als DJ's. We zeiden, normaal gesproken zijn we een DJ act. Ja. En als we dan gevraagd worden voor een live set, bijvoorbeeld op een festival of zo, ja. dan halen we extra muzikanten erbij. Ja. Zoals viool en toetsen, gitaar, ja. zang. Ja. En uh, waarom uh, hebben ze jou dan uh, gevraagd, uh, die viool uh, erbij? Het uh, de, de, de, de werd net gezegd, het melodramatische. Maar geeft dat dan toch weer uh, een speciale twist uh, aan het hele verhaal? Ja dat, dat maakt het mee, ja, dat geeft toch wel melodie aan, uh, aan de muziek, ja. zeg maar. Ik vind het ook wel vet. Als we, we hebben ook wel eens bij DJ sets viool erbij. En zie je toch wel mensen in één keer eventjes opkijken. Omdat het uh, ja, niet echt gebruikelijk is dat een DJ ineens een violiste mee heeft. Alleen dat al. En ja, het klinkt ook nog, uh, nog goed vaak. Oh, een extra, ja. extra dimensie aan, gewoon de, het, aan je maar gewoon ja. van Het maakt het in één keer veel boeiender. Het ja. is, dus, is ook eigenlijk dance wat jullie misschien uh, ja, gaan, dance uh, gaan doen. Dance, ja. zeker. Ja, het is een subgenre van dance, drum en bass. Het is net iets sneller dan de meeste dance. Uh. Is, is het niet, jongens, want is dat niet ook een beetje een hele aparte manier van muziek bedrijven? Want het is toch ook... Uh, ja, je had ook binnen de Grote Prijs van Nederland een, een dance uh, gedeelte. Uh, dat is er niet meer. Maar uh, het, als ik jullie zo hoorde, geef jullie er weer uh, enige... Ja, het ligt dat toch wel een beetje... Uh, de, de passie uh, ligt er kennelijk hier. Ja, maar... Uh, ja, elektronische muziek, dat is gewoon altijd... Uh... Dat is gewoon wat wij liefst maken. Hè. En daarom maken we dat, ongeacht of er prijzen zijn te halen of we noemen het op. Ja. Uiteindelijk doe je het gewoon voor de muziek, toch? Ja. Uh, is, dat, is dat ook waar, uh, waar jullie hart ligt? In de muziek, ja, sowieso. Ah, deze muziek. Oh, deze muziek, ja, nee, sowieso. Ja. Ik, ik heb verschillende dingen hebben verkend. Uh, electro, uh, dubstep. Maar uiteindelijk, toen we met drum- en bass eenmaal begonnen en het uh, genre eenmaal begrepen, toen. Uh, ja, die bleven er wel echt bij uh, sferen, zeg maar. Ja. Dat moet dan ook voor jou uh, zijn van, hè, Stella, uh, voor jou dan van, ja leuk die muziek, uh, dan wil ik er ook wel bij zitten natuurlijk. Ja, ja ik kom natuurlijk uit, uh, uit klassieke muziek viool en ik heb in orkesten gespeeld en op een gegeven moment uh, ja, ging ik uh, met mijn hbo studie en uh, dat orkest bijna geen tijd voor en toen kwam ik deze jongens tegen. En, toen, nou, ja. uh, en ik snapte eerst, inderdaad wat hij zegt, ik snapte de muziek eerst ook niet en ik kon, ik kon er niet op dansen. Ik dacht, hoe, hoe zit dit nou? En ik ging het gewoon steeds meer luisteren en uh, erbij zitten als zij muziek gingen maken. Want naast dat ze draaien, produceren ze ook muziek. En, uh, en toen, toen was het idee van, nou wil jij een keer iets, iets inspelen op de viool? En uh, dat is uh, zo gebleven, ja. Ja, we, zijn, we houden van drum and bass. We gaan zo meteen naar het optreden ook weer door naar de melkweg om een mooi feestje mee te pakken. Ja, ja, ja. <laughs> ook drum and bass. Morgen ook een drum and bass feestje, ja. Jullie leven op de ja. drum and bass. Ja. Goed, uh, ik, ga te, uh, ik ga nog even één ding nog aan jullie vragen. Waar zijn jullie uh, op te vinden? Uh, we zijn te vinden op uh, Facebook. Gewoon als T Suga met de H. Ja. Op het einde. En op Soundcloud zijn we te Soundcloud vinden... T Suga. Maar ja. T is natuurlijk gewoon puur een T. Dus sommige mensen gaan op T E A zoeken. Dat is fout. T en Ja, de letter T en Shuga met een H. Goed, dank jullie. Alsjeblieft. Ja, graag gedaan. Ja, dankjewel. <tied> en laatste weer de laatste. I'd give it up voor onze MC. Ja! for some more oh. I say are you ready I say are you ready yeah are you ready But you're running away from something Always running away from something Discovering something new about yourself But you don't want to admit That this is not the right way out You're hunted in your dreams All your visions come alive Your life is never as it seems And you keep asking yourself why But there's nothing you can do. Put it by, put it by, put it by, put it by, put it number one. Put it by, put it by, put it by, put it by, put it by, put it by, put it by, put it by, number two. the a body obsession. Whoa. Whoa. Ding Lieve mensen, de afsluiter van de vierde en laatste voorronde van de Roplaagda Awards 2013-2014... Trian Sugar! Oh ja! Yeah. Deze Robben Akda Award, de vierde voorronde. Ik weet alleen even niet wie die er gewonnen heeft. Ik heb het er gewoon niet meegekregen. Dus, uh, en jij weet het ook niet. Dus dat, dat, dat, uh, en je was er gewoon auto benen bij. Ik wist het wel. Ik heb het zelfs netjes op Facebook gezet. Oké, okay. het nou, was. Uh, ik weet het nog. Het wordt kort, kort. Uh, het was de Metal Band. De Metal Band. Nou, uh, dit oh. was Sportlust RO. Wat ons betreft, tot, tot volgende, volgende week. week. En volgende week zijn we met René Verkolom. Dag! Oh no.